Als er bewijs boven tafel komt dat er omkoping was... bij de toewijzing van het WK 2018 naar Rusland... dan moet de FIFA het geld teruggeven aan landen... die hebben geprobeerd het WK binnen te halen. Dat zei de oudwoordvoerder van het Holland-Belgium-bid in Nieuwsuur. De campagne van Nederland en België kostte zo'n 11 miljoen euro. Volgens sportjurist Marjan Olvers zorgt zo'n claim er dan wel voor... dat Nederland geen belangrijke functie meer binnen de FIFA kan krijgen. De tiende editie van de Alpe du 6 heeft zeker 11,5 miljoen euro opgebracht voor het onderzoek naar kanker. Daarnaast is er 3,5 miljoen euro aan donaties toegezegd. Ruim 4300 mensen beklommen gisteren de Alpe du S in Frankrijk, fietsend of lopend. 380 deelnemers slaagden er in de berg zes keer te bedwingen.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 Yes, turn on the radio, loud. Je mag hem helemaal fluisteren. Zet de ramen open. Willem bruis verder. Samen Afilov. Blijft een geweldig nummer, hè? Albert ook weer terug. boodschapjes gedaan. Ja, ja. Maar geen bitterballen, vriend. De enige bitterballen die er vannacht waren in heel Zandvoort... was bij JFM. Je luistert naar de Nacht van de Disco. Mijn naam is Willem Bruist doe ik nog steeds, ja ja, rond deze tijd. Het maakt helemaal niks uit. Wij pakken er gewoon een paar bij. Gaan Esther Phillips, What a Different Day This Makes. What a antwoorden. Philips en what a difference this makes. Ja, ik vraag me af: is het nou, nou, nou dansen? Wat ze doet Of Waarschijnlijk een zeer voetje, denk ik. Het, uh, <laughs> het is allemaal mogelijk. US Corporation en Rock the Boat.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 Oh, no. That flows from you. Don't let me drift away. Rock Corporation Corporation Rock rockt de boot En we hebben een, een, een request natuurlijk eentje toch wel Het voor een goede vriend uh, Thomas uit Deventer hè Slaan maar pakkie Tommy afpakken. We die ZFM en je vraagt, uh, waar, waar vroeg je, je eigenlijk om? De love train hè, van de OJ's. Hebben wij die? Jazeker. De bibliotheek van ZFM is verschrikkelijk groot. De Train en die ging even de kant op van, van Dave er, hè? Dat zijn, oh jongens, niet alles tegelijk. We gaan nog eens even eentje draaien van Earth, Wednesday Fire. Fantasy. Zandvoort. Zijn we allemaal wakker? Jawel, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Deze is voor jullie, voor al het uh, binnenlands publiek binnen de stadsmuur van Zandvoort. Oh, I like to greet the sun each morning And walk amongst the stars at night I'd like to know the taste of honey in my life in my life Well I've said met Zoom. Ja, eigenlijk is het natuurlijk Lionel Richie, die hoort maar goed. He, en bent band achter de zo. Nou ja, goed. Dat maakt allemaal niet uit. Dat ging, dat, ging, dat ging hartstikke goed, natuurlijk. Nou ja, goed. Dit is ook zijn nummer. Persoonlijk favoriet. That's my personal favorite. Video Kill, the radio star from the bubbles. Video Kill to Radio Star. Van de Buggles. En uh, in Canada, daar da zongen ze mee, maar dat ging niet helemaal goed. Uh, Canadian was out of tune. Maar dit is oké. Eerst Baltimore. Back to the 80's. This sunny afternoon. Een hoop artiesten zitten ook trouwens, want er is uh, bijvoorbeeld iemand die is te... Het is beroep helemaal niet, maar die is met glas bezig dat ik denk bij mezelf van, Nou, dit is... Uh... Er is Tiffany, een kleine, een kleine jongen bij, of een meisje natuurlijk, dat kan ook. En dan heb je ook nog mensen die lopen alle muziek mee te zingen hier. Maar ze, ze kunnen eigenlijk niet zingen, maar dat geeft verder niet. Ik word gewoon niet boos om of zo. Of ze een beetje verdrietig. <lacht> Oké, okay, je luistert naar ZFM, de nacht van ZFM. We schieten mooi op. Het is uh, 5 uur 37 en bij uh, ja, 7 uur dan is het weer gebeurd. Helaas, en dan gaan we eens even kijken wat de volgende nacht wordt. En uh, ja, ik denk dat het toch wel zoiets gaat worden als... Uh, de, nacht, uh, uh, uh, de, de nacht van de plicht, hè? De, de night of duty. Dus, uh, kom ik op terug... Allemaal muziek uit de jaren, ja wat is het hè? 60, 70 hè? De, de, de Vietnamtijd zeg maar. En dat gaat helemaal goed komen. Dan hebben we natuurlijk uh, best muziek erbij zitten waarvan je zegt van, god had dat niet gedraaid moeten worden. Nou ja, ik doe mijn best, in zeven, uh, in zeven uurtjes kan ik niet alle disco draaien, dat, dat, is, uh, dat is gewoon niet mogelijk. En dat wil ik ook niet en dat ga ik ook niet doen. Dan uh, doen we gewoon een tweede uitzending. Hey, wat maakt mij dat uit? Ik, uh, ik doe het met alle liefde. En dan ga ik uh, op voor dit nummer. En deze speciaal eventjes voor uh, Mark de Bruin van Café Neuf. Horeca van de maand juni. Gekozen door de bezoekers natuurlijk. Dat kun je vinden op www.zandvoortbruis.nl And must Be Missing an Angel. Wat is de name of de angel? Willem Bruist? Of, uh... Ik denk het niet, want ik heb geen vleugeltjes natuurlijk. Hè? We draaien er nog eens eentje van hun. Dit is van het album Saturday Night Viva. Man and de Woman van Tavares. Wat ik zeg, dit, dit nummer is van het album, zetten we naar Waar de, de beatjes uh, ook in meededen, zeg maar. Maar goed, zijn allemaal van die. Uh... Het was van alles wat eigenlijk. En de enige die daar niet op meedeed, was uh, Petty Label. gaan gelijk verder natuurlijk, want uh, de tijd dringt. En uh, ik hoop dat ik, uh, dat ik de, de goede nummers kan vinden, want er staan er nou al wat op natuurlijk. Ja, ik denk dat dit hem is. Denk ik. En zo niet? Oh, sexy. Louis McRae met Rock Your Baby. Ja, het verhaal gaat. Hij is eigenlijk. Is hij moet altijd zanger geweest zijn. Hij was eerst namelijk glazen wassen. Oh ja, ja. En uh, dat, deed hij, uh, dat deed hij al enige jaren. Maar uh, hij, hij vond het werk leuk en hij bleef maar zingen gewoon onder het werk. Maar hij kwam erachter dat zijn stem behoorlijk uh, verrijkte. Zeg maar, dat hoor je wel in dit nummer. Dus iedere keer als hij die ramen stond te lappen... en hij begon te zingen, dan knalde die ramen kapot. Dus op een gegeven moment, ja, die man ze stonden werk. En wat doe je dan? <laughs> dan? Dan word je maar zanger. Ja, of disjockey, dat kan ook nog. Maar we lopen weer richting de klok van 6 uur. Die was even een speciaal verzoek. Uh, ik kan er nog eentje aan plakken, denk ik. Dus uh, daar gaan we eens proberen. Kijk, uh, tot zes uur. En na zes uur, dan ben ik er weer. Achterhoek is ook wakker. Achterhoek. <laughs> ook een fijne dag. Wat een mooie dag vandaag. Geniet er maar van. Je luistert naar ZFM, maar dat wist je al natuurlijk. Beste vrienden van ZFM, eh, begin even naar het toe. Wat lekker rustig wakker met een kopje koffie, een broodje. En luister maar even wat het nieuws jou te vertellen heeft. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS.